Het huis met de gekroonde karnton. Een hoorspel in twintig delen door Jelte Kuipers naar zijn gelijknamige boek, geregisseerd door Jan C. Hubert. Laatste deel, de gevelsteen. Ebba van sjeu ik vind het verschrikkelijk wat er gebeurd is met je vader en met jou. We zullen het dus zo gauw mogelijk vergeten. O, oh, ik dank u nogmaals, majesteit. Daar moet je mij niet voor bedanken, maar Baron Ankerstreun. Bart Pluimaker, ja. Heeft hij werkelijk voor ons gepleit? Dat is wel het minste wat je van hem mocht verwachten dat jij hem gered hebt. Ach, dat is overdreven. Hij is zonder hulp aan land gekomen. Hij was uitgeput en Svensson en ik hebben hem naar de boerderij gebracht. Vergis ik me als ik zeg dat je het niet prettig vond dat hij weer vertrok. Ik vond het jammer dat hij al zo gauw naar Stockholm ging. Juist. En toch is het maar goed dat hij het gedaan heeft. Waarom? Als Bart in Okseleuzoend was gebleven, had hij u niet in het bos gevonden. Hij heeft mij niet gevonden. Ik had hem gevonden. Oh ja. En u vond hem dom. Omdat hij dacht dat hij verdwaald was. Ja. Maar ik merk dan gauw dat hij juist erg verstandig is. Dat is hij zeker, majesteit. Ebba. Ik zou graag willen dat je... De majesteit en de buigingen bewaarden voor officiële plechtigheden. Zeker, majesteit. Maar met andere woorden. Ebba. Ik zou graag willen dat jij en ik vriendinnen zijn. Oh, majesteit. Zeg het, Ebba. Is dit een bevel, majesteit? Hm. Kan dat, Ebba? Vriendschap op bevel. Nee. Hier is mijn hand, Ebba. En hier. de mijne, Christina. <hums> mm -hmm. Je zult het misschien niet geloven, maar ik verlang naar mijn zolderkamer in Amsterdam. Wat? Ben je daar liever dan hier in het mooiste paleis van Stockholm? Eerlijk gezegd, ja. En dan bruine bonen met spek in plaats van alweer een feestmaal. Ja. Zo vrienden, gereed voor het feestmaal? Ja meester. <laughs> Wat klinkt dat triestig, baard? Ik geloof dat je nog in spanning zit over de afloop. Ja. Als oxnard nou eens bezwaar maakt tegen de vrijlating van Emma's vader... ...wat trekt u nou voor een gezicht? Wat is er met mijn gezicht? Wel zo, zo, zo vrolijk. Ah, wel wel, ah, wel. Misschien is daar wel een goede reden voor, hé. Dus u weet meer? Misschien wel, jongens. Maar de koningin zou het me kwalijk nemen als ik er nu al iets van zou vertellen, hé. Meester Correlijn... Zou het iets prettigs kunnen zijn voor dat aardige meisje waar Bart zich zo voor uitsloopt? Zij heeft mij gered. Maar dat is toch niets bijzonders dat ik nou wat voor haar doe? Nu <hijst> hoef je ook niet zo'n kleur te krijgen. Ik krijg geen kleur. Oh, neem je niet kwalijk, ankerstreum. Dan zal het aan mijn ogen liggen. Wel ja, wel ja. Vlieg elkaar nog even in de haren. De koningin wacht wel z'n <hijst> <neus. hijst> Het Ötstiege, Baron Julian. Uitstekend, majesteit. Baron Ankerström, meester Kornelijn en Signor Tabach, majesteit. Majesteit. Broertje. Wil je wel eens gauw overeind komen? U ook, heren? Zo, dat is beter. Dag, meester Cornelijn. Dag, beste vrienden Bart en Maarten. Majestijd. Bart, wil je iets voor me doen? Iets? Alles, Christina? Zie je wel, meester Cornelijn? Ik wist het. Zeker, majesteit. Altijd even beraadwielig, hé. Okay? Ja. Goed. Uh, Bart, schuif dat gordijnis opzij. Wil je? Oh, Ebba! Oh, Bart. Bart, Bart. Oh, Bart, ik ben zo blij. Dank je wel. Je hebt zoveel voor mij gedaan. Ik wist helemaal niet dat jij... Ik had er nog niets van verteld van Suryaar, dat ja. jij die Hollander was. Ja, maar daar kreeg ik geen kans voor. Je had zoveel te vertellen. Oh, ik, ik, ik kan het haast niet geloven dat het allemaal waar is. Wat er nou gebeurt, het, het is net of ik droom. O, oh, dank je weer dat Ebba een zeemeermin is. <lacht> ja, nee, nee, maar ik moet eraan wennen dat ze nou Ebba heet en geen Inge. De, de omgeving is hier ook zo heel anders dan bij Svensson. Dat klinkt een beetje alsof de omgeving je niet aanstaat, staat, Bart. Oh, oh, oh, nee, Christina. Majesteit, zo, zo bedoel ik het helemaal niet. Maar hij verlangt wel naar huis, Majesteit. Dat heeft hij me zo even nog gezegd. Oh ja, ik, ik zou ook wel graag willen dat ze dit hier eens mee konden maken. Vader, moeder, een Anne, een zusje. Wel, Bart Bluimakken, kijk dan eens achter je. Huh? Vader! Ziet zie je? Mijn Kerel, vader. Ik ben trots op je. En je moeder... Is hier hier ook? Dat had rempel niet veel gescheeld, maar dat ging toch niet. Jongen, je bent nog groter geworden. <lacht> oh, vergeef uw majesteit. Heb ik iets geks gezegd? Oh, nee, nee, nee. nee. Zeker niet, signer Pleimacker. Maar ik stelde me plotseling Bart als zuigeling voor. Bart in de wieg. <lacht> <lacht> We toch nog niet zo gek als een koningin in een karnton? Jongen toch. <lacht> Oh, niet zo bezorgd. Kijk eens in pluimakker. Bart en ik zijn aan elkaar gewaagd. Of niet, broertje? Zo so is het. It... Ze <laughs> uh, uh, uh. Goed. Dan kunnen we nu overgaan tot het mysterie van de spinnenbaart. O, oh, ja, de spinnenbaart. Hebba? Dank je. Ja, vader? Pa, pluimakker. En Maarten, Tabor. Oh, ja, ja, ja. Ik heb jullie verscheidene malen gezien op Scheujelm. Al was ik niet de spinnenbaard. Dat was mijn trouwste bediende. Wat? Hartelijk dank dat je onze voorspraak hebt willen zijn. Ebba en ik zijn heel gelukkig dat wij weer naar Scheujelm gaan. Ja? senior Pluimaker, u heeft mij verteld dat u Bart en zijn vriend naar Holland mee terugneemt. Maar... Ik hoop dat zij nooit zullen vergeten waar Cheuilhem ligt en dat zij er altijd welkom zijn. Dat zullen ze bijzonder op prijs stellen, niet Bart? Heer baron, ik, ik, ik zal zeker graag komen, maar... Hij is bang dat Ebba het niet prettig zal vinden. Och, als Bart belooft dat hij geen bekers wijn uit mijn handen zal slaan en dat hij uit de buurt van water zal blijven... Oh, ik, beloof het, vreule, al begrijp ik niet goed hoe ik dan ooit op Cheuilhem komen moet. <lacht> Eh, uh, baron Sjeu-Jan. Majesteit. Wij zullen deze bijzonder prettige plechtigheid besluiten. De sieraden, alstublieft. Majesteit. Maarten Terborg. Neem deze gouden keten met penning tot bewijs dat gij zijt geworden ereburger van de stad Stockholm voor de wijze waarop ge uw vriend Bartholomeus Pluimakker terzijde hebt gestaan. O, majesteit. Bartholomeus Pluimakker Baron Ankerström aanvaardt deze keten, waaraan een gouden karnton, gekroond met de Zweedse kroon, als een herinnering aan het ogenblik waarop gij een koningin in veiligheid bracht, toen het scheen dat zij een groot gevaar was. Kom maar, baron Ankerström, ik wil hem u zelf omhangen. Hier, broertje, bedankt voor alles. O, oh, zusje, Christina, majesteit. Dat zou je toch niet zeggen, hè Bart, als je zo in het ei staat? Valt niet, vader? Dat het alweer vier jaar geleden is dat ik jou het paleis in Stockholm mocht komen terughalen. Het is net of ik niet weg ben geweest. Stockholm is mooi, maar Amsterdam, het ei. Maar je hebt in Stockholm goed werk voor de zaak gedaan. Je bent een goed schilder geworden en baron ook nog. Alles bij elkaar niet weinig voor een knaap van 21. Och, ik vond het een prachtig avontuur, man dat ze me daarom baron hebben gemaakt. Kom, kom, kom, kom. Je hebt het kasteel en het land goed teruggegeven. Kijk, de nieuwe eenhoorn is al in zicht. Dat is het rijtuig van de burgemeester. Hé, hey. Maarten zit naast de koets hier. Oh, is dat nou zo vreemd? Maarten is bijna familie van de burgemeester nu hij met Marieke Kemper gaat trouwen. <laughs> Gelukkig dat Marieke over de schrik is heen gekomen. Welke schrik? <laughs> die van vier jaar geleden. Toen Maarten en ik uit die kast kwamen rollen. <laughs> Dag, seneer Pleimakker. Dag, Bart. Dag, ja, Maarten. Ben ik op tijd, seneer? Hé? Eh? Hebben de heren een afspraak? Ja. Hij wil ook komen kijken naar de aankomst van de nieuwe eenhoorn. Maar die heb je toch wel eens meer gezien? Ja, maar ik heb gehoord dat kapitein Boonzaaier een kostbare lading aan boord heeft. Kostbaar? Als je even wacht en goed kijkt, Bart, dan kan je straks die lading zien buiven en zwaaien. Dat is die... Ebba? Ja, jongen. Dacht je nou heus dat het bij die twee bezoeken aan Sjöjelm en die paar brieven kon blijven? Nee, dat, dat dacht ik zeker niet, maar... Maar ik dacht dat u nog... Niets in de gaten had als je me steeds maar weer vroeg of het voor de zaak niet beter was dat je in Zweden ging wonen. Oh, oh, Maarten, jij wist ervan. Oh, jij zat dus ook in het complot. Och, ik vind het wel leuk als jij ook getrouwd bent. Getrouwd? Ik? Tenminste, als Ebber er iets voor zou voelen. Dat weet ik wel zeker, maar als moeder en u... Maar jongen toch. Wat denk je nou eigenlijk van moeder en mij? Dat we die vier jaar niet gemerkt hebben wat er met jou en Ebber aan de hand is? Het is waar. Je hebt er ons nooit over gesproken. Maar hij wel. Wie? Maarten? Natuurlijk. Ja, Wie anders? Bo, wat een stelgemeene samenzweerder. Oh, oh, oh. Als het je oh. niet aanstaat, kunnen we hebben altijd nog ongezien weer omsturen. Dat kan al niet meer, want ik zie je nou duidelijk. Nou Bart, hoe heb ik het nou met je? Zou je nou niet eens terugzwaaien? Anders gaan ze weer terug naar Zweden, hoor. Ze. Zijn er dan nog meer bekend aan boord? Ja, dat is ook aan boord. Ik dank u, heer Floymaker. En ik dank ook al de andere aanwezigen, met wie ik zulke goede vrienden ben geworden hier in Amsterdam. Ja, ja u onder eerst houd, hoewel ge mij in het gevangen wou stoppen. Ja, daar had ik ook wel een reden voor. Ja, ik neem het u ook niet kwalijk. Ge moest uw plicht doen. En ik de mijne. Uwe camera obscura heeft mijn vrouw een doodschrik op het lijf gejaard. Ja, de meester, ik weet u maar al te goed dat de Amsterdammers daar niet van houden. En Rembrandt ziet er zelfs een bedreiging in voor de edele kunst van het schilderen! Ja, dat door en... meester alleen. ik zal zelf even kijken. Ja. Genoeg over mijzelf, nu over mijn leerling Bart en zijn Ebba en zijn vriend Maarten met zijn Marieke. Ik hoop dat de jongelui een schone toekomst tegemoet gaan en dat zij het goed met elkaar kunnen vinden. Als ik hun gelukkige gezichten zie, twijfel ik, twijfel ik, daarom, twijfel ik daarom niet aan. Er is brand. Maar maar er is ergens brand. Hoor maar. Oh, ja, ja, ja. Slecht is het. Slecht is mensen. Het is een grote brand. Aan de heren gaat. Aan mij in de buurt is uw huis. Mijn huis. Wel, wel, dat is Een uitstaande brand. Ja, maar waar we nog? Ogenblikkelijk erheen. heen, Dat is een jachtige huis. Dan moet naartoe. En dat andere oor ze gespaard zijn gebleven, Maar voor u betekent dit een groot ongeluk, meester Cornelijn. Uw inboedel helemaal verbrand. Ja, ja, jammer. Maar ik zal me wel redden. Mijn huis staat voor u open. U kunt bij mij logeren. En bij mij. En bij mij ook, dat spreekt vanzelf. Ik dank u, heren. Ik dank u. Uh, uh, ja, uh, vertelt u eens. Heeft u er enig vermoeden van... Hoe de brand ontstaan kan zijn, meester. Nee, nee. Ja, u denkt natuurlijk weer aan een brandende kerst, ...zoals hier jaar geleden, hè? Ja, ja. Ik, uh, zou er kwaadwilligheid in het spel kunnen zijn? Misschien. Ge er bewonderenswaardig, kalm onder. Ja. Och, ik ben altijd een vliegende vogel geweest en... U bent toch niet van plan Amsterdam te verlaten? Ja. Zegt... Ah, Dat, ah, maar meester... Jongen... Ik ben voor mijn doen al veel te lang op één geweest. Ik weet niet wat ik hoor, meester. We kunnen u niet meer missen. Oh, dat zal genoeg meevallen, heer Ploermaker. Maar het huis dan? Laat u het niet herbouwen? Nee, jongen, dat zal ik niet doen. Ach, maar, oh, toch, maar. Waarom? waarom niet? Dan zal er een ander zijn die dat doet, geachte heer Kornelijn. Wie dan? Ik. U, vader? Wilt u in Amsterdam gaan wonen? Nee, kind. Ik zal naar Sheerham terug moeten. Maar wat moet u dan met een huis in Amsterdam? Wel, als Bart en jij willen trouwen, dan zullen jullie toch een huis moeten hebben. Daar zal ik voor zorgen. Een huis van meester Kormelijn zal weer even mooi worden als het was. Oh, vader. Wat een prachtig geschenk. Ik, ik, ik vind het geweldig. Heer Jojelm, ik... Ik weet niet wat, wat... Wacht eens even, meester Cornelijn. Heer baron. Had uw huis een gevelsteen? Nee. Een gevelsteen? Nee, Het nieuwe zal erin hebben. En wat zal erop staan, Bart? Ik zou het niet weten. Ik geloof dat ik het weet. Een mermin. Nee, een geen mermin. Denk eens aan de eeriketen die je van koningin Christina gekregen hebt, Baron Ankestroom. Ja, dat is een prachtig idee. Een karton. Een gekroonde karton. Ja, bravo, bravo. Bravo. Ebba, nogmaals, welkom in Holland. Welkom in Amsterdam. Ja, en straks welkom in. Els Buitendijk als koningin Christina, Corrie van der Linden als Ebba Sjöjelm, Dick van Zand als Bart Pluimakker, Alex Vassen als Maarten Terborg, Rien van Doppen als meester Cornelijn, Pam Heskes als baron Sjöjelm, Huub Orizant als vader Pluimakker, Constant van Kerkhoven als burgemeester Kemper en Dries Krijn als de schout speelden het besluit van ons twintigdelige heurspouw voor de jeugd, het huis met de gekroonde karanton. Het werd geschreven, naar zijn gelijknamige boek, door Jelte Kuipers. De speciaal voor dit doel gecomponeerde omlijstende en illustratieve muziek... werd uitgevoerd in een instrumentatie van Bird Page... door het Promenadeorkest onder leiding van Hugo de Groot. Het is een kleine suite, getiteld in de gekroonde karnton. De componist, evenals de regisseur van het hoorspel, is Jan C. Hubert.